8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. D66 en CDA willen parlementaire enquête naar Vira-problemen. Spanje tegen benoeming Dijsselbloem. En door een lek hangt er een gaslucht in een groot deel van Frankrijk. D66 en het CDA willen dat er een parlementaire enquête komt naar de Vira, de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. We willen dat de onderste steen bovenkomt, zei CDA-kamerlid De Rauwe in het Radio 1-journaal. Volgens De Rauwe moet de enquête over de Vira vooral gaan over de aanbesteding. Er is destijds kennelijk alleen gekeken naar het prijskaartje en niet zozeer naar de kwaliteit. Hij denkt dat de schade inmiddels in de miljarden loopt. Ook de NS moet onder het vergrootglas komen, want het vervoersbedrijf laat volgens De Rauwe keer op keer steken vallen, waar de reiziger vervolgens de dupe van is. Sinds de op 9 december werd ingezet zijn er problemen met de lijn. Afgelopen vrijdag is de hoge snelheidsdienst tussen Amsterdam en Brussel helemaal stilgelegd. De treinstellen van de Italiaanse bouwer mogen pas weer rijden als ze betrouwbaar zijn. De benoeming van minister Dijsselbloem tot voorzitter van de eurogroep was niet unaniem. Spanje stond niet achter het besluit. Zo maakte vertrekkend voorzitter Jean-Claude Juncker na afloop bekend. Na verluid waren er geen bezwaren tegen de persoon van Dijsselbloem... Spanje stemde tegen omdat het land vindt dat het er bij de verdeling van hoge posten in Europa te bekaard vanaf komt. Voor zover bekend is Spanje het enige land dat niet akkoord ging. De Duitse minister van Financiën Schäuble toonde zich tevreden met Dijsselbloem... en zei dat het besluit zonder problemen is genomen. In een groot deel van West-Frankrijk hebben mensen last van een indringende gaslucht. Oorzaak is een lek in een chemische fabriek in Rouen... De geur is te ruiken tot aan Parijs, zo'n 120 kilometer verderop. Volgens de autoriteit is er geen gevaar voor de gezondheid. Het lek ontstond al gisterochtend. Het vrijkomende gas is mercaptan... een stof die vanwege de geur aan bijvoorbeeld aardgas wordt toegevoegd. Door de wind is de geur vannacht in zuidoostelijke richting getrokken. Het lek is nog niet gedicht. In Washington is een grote parade gehouden... ter ere van de inauguratie van president Obama... Nadat de herkozen president op Capitol Hill de eet had afgelegd... vertrok hij in zijn gepantserde limousine naar het Witte Huis. Onderweg stapten Obama en zijn vrouw Michelle tot twee keer toe uit... en liepen ze een stukje. Bij het Witte Huis was er een erewacht en daarna de parade... waarbij vele tientallen muziekkorpsen langs een tribune trokken. In totaal liepen er 8800 mensen mee in de opdracht. In Israël zijn vandaag parlementsverkiezingen. Verwacht wordt dat de Likud-partij van zittend premier Netanjahu... voldoende stemmen krijgt om door te regeren. Om aan een meerderheid te komen zal Netanyahu waarschijnlijk proberen... een coalitie te vormen met conservatieve religieuze partijen. De grootste daarvan wordt waarschijnlijk het Joodse Huis. De leider daarvan, de miljonair Naftali Bennett... is in de peilingen als een komeet omhoog geschoten. Bennett, die voor het eerst verkiesbaar is... wil grote delen van de westelijke Jordaan-oever annexeren...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 Ze hebben 24 woningen geen stroom omdat de brand de elektriciteitsvoorziening deels plat heeft gelegd. Andere appartementen zijn tijdelijk onbewoonbaar door brand- of blusschade. Eerdere problemen met de stadsverwarming zijn inmiddels opgelost. Bij de brand raakten zes mensen licht gewond. Een zevende gewonde is met hartproblemen naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Een autobedrijf in het Zeeuwse dorp Hoedekenskerken is deels verwoest door een grote brand. Het de uitgebrande deel is een werkplaats met tweedehands auto's, gereedschappen en materialen. De brand brak rond half vier vannacht uit in een loods en sloeg snel over. Voorkomen werd dat het oversloeg naar een naastgelegen woning. Onderzocht wordt of bij de brand in Hoedekenskerken asbest is vrijgekomen. Het tennisduo Robin Haase en Igor Sijsling heeft op de Australian Open... verrassend de halve finales gehaald in een dubbelspel. De Nederlanders waren in twee sets te sterk voor de Spanjaarden Marrero en Verdasco... die als elfde waren geplaatst. In het enkelspel plaatste de Spanjaard David Ferrer zich als eerste voor de halve finales. Hij versloeg zijn landgenoot Almagro in vijf sets. En ook bij de vrouwen is één halve finalist bekend, de Chinese Lina. Het weer vandaag is bewolkt, op de meeste plaatsen blijft het droog... maar heel plaatselijk kan er wat motsneeuw vallen. Middagtemperatuur loopt uiteen, van min 4 graden in het noordoosten... tot rond het vriespunt in het zuiden. ANWB-verkeersinformatie. In Zeeland komen mistbanken voor... en in het hele land op lokale wegen is het plaatselijk glad door steelresten en bevriezing. Dan een greep uit het fileaanbod, 136 kilometer, is een normale spits. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Afrit Budel en knoop het Leendeheide. Daar staat 9 kilometer file. Op de A6 Lelystad richting Muiden, door een ongeluk met meerdere auto's. Bij Almere Buitenwest 3 kilometer file, de weg is inmiddels weer vrij. Bij Amsterdam op de A10 ringwest richting Zaanstad, tussen knoop het Amstel en Osdorp. 6 kilometer door een ongeluk, daar is de rechterrijstrook dicht... Op de A27 Breda richting Golkum staat 7 kilometer file tussen Knoopend Hooipolder en Nieuwe Dijk rechter rijstrook dicht. Dat uh, komt door een spoedreparatie. Kapotte vrachtwagen op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Afrit en Dolder 3 kilometer rechter rijstrook dicht. En de laatste op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Hattem en Heerde-Zuid staat 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de rechter rijstrook.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 Hallo, ik ben Monique, een collega van nou u kent hem wel, Tom de Ridder. En het verbaast ons niets, maar Tom is nu dan echt zijn stem kwijt. Dus ik neem het heel even over en ik hou het maar kort. Met de tankpas van MKB Brandstof bespaart u zich in 2013 veel administratieve lasten. Dus gewoon even aanvragen op www.mkbbrandstof.nl. Ondernemingsraad en directie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 Goedemorgen. lang geen verrassing meer, maar nu wel officieel. De eurogroep heeft een Nederlandse voorzitter. Dat is natuurlijk wel even wennen. Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Jeroen Dijsselbloem. Hij moest nog wel één tegenstem incasseren. Straks Chris daarop. daarover. En Israël kiest een nieuw parlement. Correspondent Monique van Hoogstraten hoort u zo over de politieke strijd vooral oprecht. En zo ongeveer iedereen is de vira zat. En de politieke partijen willen nu onderzoeken of die er ooit wel had moeten komen. GELUIDEN. Met een parlementaire enquête. Een enquête, en onderzoek naar de oorzaak van de problemen. Met de Vira, de falende Vira, zoals die ook al wordt genoemd. CDA en D66 in de Tweede Kamer vinden dat die er moet komen, die enquête. Want de politiek moet maar eens goed uitzoeken hoe het zo mis kon gaan... met die snelle treinverbinding. We hebben nu contact met Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66. Mevrouw van Veldhoven, welkom in de uitzending. Dank u wel, goedemorgen. Goedemorgen. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Kamer kan gebruiken om informatie los te krijgen. Waarom dit zware middel in dit dossier? Nou, inderdaad, de Kamer heeft verschillende middelen en die hebben ook, uh, dat geeft de Kamer eigenlijk verschillende rechten. Uh, met een parlementaire enquête, dat is het enige middel waarmee je ook derden kunt verplichten om naar de Kamer te komen en daar onder Ede uh, te verklaren wat er allemaal is gebeurd. Uh, dit is een proces waarin, we zeggen, maar, in een decennium fout, of fout is gestapeld waarin een uh, bijzondere uh, stapeling is, ook van verantwoordelijkheden... ook tussen overheid en NS um, en aanbestedingen richting weer een derde partij. Ik vind het van groot belang dat we echt de ondersysteem boven krijgen. En als daarvoor het zwaarste middel nodig is, dan moet het maar. Dan zetten we dat in. Het gaat hier echt om miljarden. Uw collega's en mevrouw van Veldhoven bij de Partij van de Arbeid zeggen... een enquête lost de problemen niet op. Moet dat niet vooraan voorrang krijgen? Nou, uiteraard gaat het erom dat de reiziger, dat heeft D66 ook altijd gezegd... Uh, de reiziger zo snel mogelijk een werkbare oplossing krijgt om naar Brussel te gaan. Maar dat betekent niet dat we het echte onderzoek naar de oorzaak van deze problemen... maar voor ons uit kunnen blijven schuiven. Het is heel helder dat hier fout op fout op fout is gestapeld. De onderste steen moet boven en daarvoor achten wij een parlementaire enquête nodig. M maar dat weet u dus al, dat fout op fout is gestapeld? Nou, Als je de dossiers bekijkt van, uh, van het verleden, dan zie je dat er elke keer... Uh, uh, er zijn ook wel tussentijdse uh, onderzoeken geweest... waarin ook is geconstateerd dat er fouten zijn gemaakt. Welke fouten er precies zijn gemaakt... en uh, uh, hoe de rekening zo heeft kunnen oplopen... daar kunnen we natuurlijk ook uit afleiden... dat er flinke fouten zijn gemaakt. Uh, dat moeten we natuurlijk gaan onderzoeken. Uh, nee. Dus ik zeg nog niet welke fouten er zijn gemaakt... maar als we zien dat de NS uh, in eerste instantie heeft gezegd... wij betalen 148 miljoen uh, of 160 miljoen voor het uh, runnen van die uh, HZL... en er zijn nu nog 60 miljoen van over... Er zit daar voor de belastingbetaler 100 miljoen verschil in. Eh, dan zijn er toch ergens fouten gemaakt. Ja, en, en u wil uitzoeken waar die fouten zijn gemaakt. Um, u heeft natuurlijk de dossiers ook bekeken, mevrouw Van Veldhoven. U, u, u zit goed in, in dit onderwerp. Um, de Belgen hebben bij ons aangegeven, onder andere een parlementslid, dat um, ja, de meeste problemen eigenlijk zijn veroorzaakt in de aanbesteding. Uh, ziet u dat ook? Nou, de aanbesteding is precies waar, waar ik net eventjes aan refereerde, is, um, als je zo het dossier bekijkt, wel een, uh, een heel bijzonder punt, een knelpunt, denk ik, in dit, uh, in dit hele traject. Wat ziet um, u daar dan? Nou, ik zie dat uh, er verschillende mensen, verschillende partijen waren die geïnteresseerd waren om deze dienst uh, te gaan rijden. Uh -huh. uh, toen is er aanbesteed en toen is er gezegd, nou, de NS-KLM uh, uh, hadden veruit het hoogste bod, uh, daar gaan we mee in zee. Um, er schijnen ook in die tijd al veel geluiden te zijn geweest dat dat bod echt veel te hoog was. Dan kun je je afvragen nu, en dat zou ik dus onderdeel willen zijn van die parlementaire enquête, mm -hmm. of er, met, hoe is er destijds met dat soort kritiek omgegaan? Maar dat gaat al helemaal verder vooraf aan het ontstaan van de Vira uiteindelijk. He? Inderdaad. Ik denk dus ook dat we de problemen die we vandaag met de Vira zien, uh, dat we die moeten bezien in het licht van een heel traject wat daaraan vooraf ging. Uh, heeft de NS een bod gedaan wat zo hoog was... dat ze dat alleen nog maar konden vervullen met vervolgens de goedkoopste trein? Uh, of ze, Welke afwegingen hebben een rol gespeeld in dat hele traject? Hoe, hoe kan het dat wij vandaag met een Vira zitten die niet rijdt... Uh, terwijl we al een decennium bezig zijn om dat ding op de, trein, op de rails te krijgen uiteindelijk? Mm -hmm. uh, daarbij zijn hoge kosten gemaakt. Uh, daarbij is voor de belastingbetaler... Elke keer een stuk van de, van de inkomsten weer afgeboekt. Uh, er zijn grote kosten gemaakt, uh, grote investeringen gedaan voor de infrastructuur. Ik wil gewoon weten welke afwegingen er zijn gemaakt, hoe het kritisch vermogen is geweest. Hm. Ook bij de overheid zelf. Welke beslissingen uh, binnen het bedrijf zijn genomen. Uh, hoe de inschattingen zijn gemaakt, hoe er is omgegaan met kritische geluiden. En daarvoor moeten we uh, een parlementaire enquête inzetten. Ja, en dan gaat u ook wel even de tijdlijn erbij pakken natuurlijk. Hè, over de slechte ervaringen die er al uh, met dat bedrijf uh... ...Ansaldo uh, Breda zijn opgedaan, hè? ook van tevoren, voordat Nederland tot de overeenkomst kwam. Nou ja, precies. Kijk, dat is een van de punten die we dus uh, nog eens nader moeten bekijken. Hoe kan het dat er bij die aanbesteding uiteindelijk is gekozen voor een aanbieder... ...die dan misschien wel de laagste prijs bood... ...of misschien de meeste uh, mogelijkheden bood om er een eigen paradepaardje van te maken... Uh, maar was dat nou werkelijk de beste keuze? En hoe is er toen ook omgegaan met de kritiek dat de treinen van deze, uh, deze vervoerder in Denemarken bijvoorbeeld ook problemen gaven. En dat waren dan nog dieseltreinen, want deze, uh, dit bedrijf had nog nooit een hoogsnelheidstrein gebouwd. Hm. Uh, al dat soort vragen moeten gewoon eens heel scherp onder de loep worden genomen om te zien hoe hier dus het zo fout kon gaan. Stientje van Veldhoven van D66. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is uh, bijna kwart over acht. Wij gaan naar de benoeming van Jeroen Dijsselbloem. tot voorzitter van de Eurogroep, die was uh, niet unaniem. Spanje stemde namelijk tegen. Toch kon de champagne open in Brussel. Na de vergadering met de Europese ministers van Financiën gisteravond, correspondent Chris Ostendorf. Chris, uh, die tegenstand van Spanje, het feit dat het besluit uiteindelijk niet unaniem was, waar kwam dat opeens vandaan? Dat kwam uit een hele diepe frustratie van de Spanjaarden. Die, die zijn echt enorm gefrustreerd. Spanje vindt dat ze op dit moment, en eigenlijk al lange tijd... veel te weinig posten krijgen in Europa. Daar hebben ze op zich ook nog wel gelijk in. Maar dat gevoel, die frustratie, heeft niks te maken... Uh, met Dijsselbloem als persoon zelf. Die kennen ze namelijk niet. Die is net nieuw hier in Brussel. En, en de Spaanse minister heeft ook tegen Dijsselbloem gezegd... dat hij op zich wel vertrouwen heeft in zijn persoon. En dat hij wel met hem gaat samenwerken. Maar toch tegenstemt... Uh, ja, Eigenlijk speelt dit al maandenlang. Toen weigerde Spanje in te stemmen met de benoeming van een, een, een luxemburger... In de, in de Raad van de Centrale Bank. En Spanje vindt gewoon al dat er uh, te weinig posten zijn voor Spanjaarden. Zeker op cruciale plekken, zeker als het gaat over het redden van de euro... zijn het allemaal de rijke, welvarende landen in het noorden die de baas zijn. En dan komt er nog zo iemand uit Nederland. Ze hadden het er een beetje mee gehad. Ja, heeft het er dan ook mee te maken dat Nederland zeer kritisch is geweest... over steun aan banken bijvoorbeeld in Spanje? Dat zal ook meespelen hoor. Nederland is lastig, zeker als het gaat over het direct herkapitaliseren heet dat, van de Spaanse banken. Dus geld uit het noodfonds voor de Spaanse banken. Daarin stelt Nederland uh, kritische eisen. Namelijk eerst moet er fatsoenlijk toezicht zijn, dan gaan we jullie helpen. Uh, maar ik, ik, ik denk toch echt dat die frustratie over de baantjes in dit geval, want in dit geval ging het ook over een baantje, uh, uh, mee heeft gespeeld. En verder Krus, is dit Dijsselbloem dus de ideale man op deze plek? Hoe zijn de reacties in Brussel? Nou, op zich niet, hè. Uh, Dijsselbloem is net nieuw. Hij moet hier al zijn collega's nog leren kennen. Het is al knap als hij alle namen uit zijn hoofd weet. Uh, hij moet zich nog inwerken in, in die hele taaie kost. Hoe red ik een munt van 17 landen die een jaar geleden nog op instorten staat? Uh, maar los daarvan heeft hij wel al wat vrienden gemaakt in Europa. De Duitsers zijn erg voor hem. En de Belgen bijvoorbeeld. De Belgische minister van Financiën, Van Akkeren, zei gisteravond... Dijsselbloem is een goede consensusfiguur. Hij komt uit het juiste land en heeft ook nog eens de juiste persoonlijkheid. Hij is natuurlijk ook een partijvriend, sociaaldemocraat van Akkeren, uh, van uh, Dijsselbloem, maar toch. En ik denk ook dat die qua stijl wel hier in de smaak zal vallen. Uh, volgens mij is Dijsselbloem een man van gedisciplineerd vergaderen. Daar hmm. hebben ze enorm behoefte aan in die eurogroep. Want tot nu toe onder het voorzitterschap van Jonker werden het allemaal nachtelijke vergaderingen tot vijf uur s'nachts. Gisteren was het al voor middernacht afgelopen. En hij zou de discussies ook nog eens... Ja, zijn eerste succes. Maar goed, hij was toen nog niet eens voorzitter. Maar hij zat erbij. Misschien dat dat op zich al hielp. Hij zal ook volgens mij als zijn stijl maken... om niet op de zere tenen van andere landen te gaan staan. Zoals zijn voorganger wel heeft gedaan. En dat zal ook het proces van compromissen bereiken wel helpen. Ja, want dat is wat jij zegt. Daar moet Dijsselbloem naar op zoek, naar die compromissen. Je gaf al even aan Chris die kloof tussen rijke landen... in het noorden en armeren in het zuiden kan ik mij zo voorstellen, veel moeten reizen en de blaren op zijn tong moeten praten. Ja, dat zal hij moeten doen en uh, vergaderingen moeten leiden... waarin in het begin iedereen het tegenovergestelde wil... en aan het einde iedereen naar buiten loopt met een glimlach. Dat is uh, volgens mij een, een enorme klus. Um, aan de andere kant, de crisis in de euro is een heel klein beetje aan het luwen. In die zin ziet uh, Dijsselbloem ook wel perspectieven. Dat hij denkt dat de euro nu in een soort uh, rust komt... waardoor er weer geïnvesteerd zou kunnen worden in banen... in het oplossen van de enorme problemen met werkloosheid in Zuid-Europa. Mm -hmm. En verder eh, heeft hij het gisteren toch eigenlijk wel cool gedaan. Hij kwam aanlopen, losjes met de handen in zijn zakken. Doet een gesprekje met de Nederlandse pers. Vervolgens een gesprekje met de buitenlandse pers. Loopt glimlachend naar binnen. Hij straalt aan alle kanten uit dat hij er enorm veel zin in heeft. Kijk eens aan. Correspondent Chris Ostendorven. Meer over die benoeming van Dijsselbloem vindt u op onze website nos.nl. .no. Juichende Turken konden we gisteren zien omdat Wesley Sneijder bij Galatasaray gaat spelen. Straks hoort u Sneijder Eerste verkeersinformatie bij de AWB en de Hart. Een normale ochtendspits 163 kilometer op de A10. Ring Amsterdam met de klok mee richting Den Haag tussen Schellingwoude en Oud-Zuid. Staat 10 kilometer door een ongeluk. De weg is uh, inmiddels weer vrij op de A50. Zwolle richting Apeldoorn tussen Hattem en Heerde-Zuid. Nog 7 kilometer te gaan na een ongeluk. Daar is ook de weg vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, het waren er zeker honderden voetbalfans... die Wesley Sneijder verwelkomde op het vliegveld van Istanbul. Aanvoerder van het uh, Nederlands Elftal was naar de Turkse stad afgereisd... om zijn overgang naar Galatasaray af te ronden. En Bram Vermeulen sprak met Sneijder over zijn verhuizing naar Turkije. Het was, uh, het was allemaal heel hectisch. Op het moment dat ik hier aankwam, uh, kijk, ik heb natuurlijk wel...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 Gaan we naar Israël, want de stembureaus zijn daar open. Al twee uur. De strijd bij deze parlementsverkiezingen lijkt vooral te gaan tussen rechts en extreemrechts. Likud-partij van premier Netanyahu heeft namelijk een geduchte tegenstander gekregen. Het Joodse Huis. De extreemrechtse partij lokt met de nieuwe charismatische leider veel kiezers weg. We gaan naar Jeruzalem. Naar Correspondent Monique van Hoogstraten. Monique, jij bent al bij een stembureau geweest. Hoe is het daar? Nou, het, was, het is heel stil op straat. Dat is een beetje vervreemdend. Maar uh, iedereen heeft een vrije dag gekregen vandaag om te gaan stemmen. Uh, bij het stembureau was het al aardig druk. Er waren ook nog mensen bezig uh, om campagneposters op te hangen. Twee jonge meisjes uh, van, uh, uh, van uh, Netanyahu op te vragen waarom hij... omdat hij de sterkste is. Nou, dat is een, een duidelijk antwoord wat veel mensen hier hebben op de vraag waarom Netanyahu. Nou is Netanyahu wel bijzonder uh, en de hele Likud-partij is bijzonder uh, nerveus... al een paar dagen, want in de peilingen gaat het helemaal niet zo goed. Met name ook door die concurrentie op rechts, waar je het net al even over had. Vandaag worden er nog zo'n 40.000 vrijwilligers uh, op pad gestuurd... om mensen over te halen om uh, naar de stembureaus te gaan... en natuurlijk dan uh, op uh, Likud uh, te stemmen. Er zijn nog heel veel mensen onbeslist, zwevende kiezers. Er zouden zeker nog zo'n half miljoen vrouwen zijn, bijvoorbeeld... die nog niet weten op wie ze gaan stemmen. En dat is op het aantal kiezers wat je hier hebt, zo'n 5,5 miljoen... is dat natuurlijk een heel groot aantal. En Monique, hoe komt het dat die strijd voornamelijk gaat... tussen uh, de Likud-partij, dus rechts, en, en rechtser? Ja, die trend naar verrechting is hier natuurlijk in Israël... al veel, veel langer gaande. Maar nu hebben zich daar een aantal ja, opmerkelijke uh, figuren... hebben daar voet aan de grond gekregen. Om te beginnen in de Likud-partij zelf, dat moeten we niet vergeten... de gematigde kandidaten uh, zijn heel erg laag op de kandidatenlijst terechtgekomen... terwijl de radicalere Likud-kandidaten heel hoog op de lijst zijn terechtgekomen. Dus ook in de Likud-partij zelf zie je die trend naar he, radicalisering... met name onder invloed van de, van de kolonisten... Uh, iemand, zo'n figuur die daar een grote rol in heeft gespeeld is Moshe Feiglin. Misschien wel bekend in Nederland. En dan heb je dus nog weer rechts daarvan die andere kandidaat die ja, heel sterk is, heel charismatisch. Uh, die heel aantrekkelijk wordt gevonden. Naftali Bennett die heel veel uh, stemmen bij Likud wegtrekt met zijn met zijn duidelijke uitspraken over een Palestijnse staat, die er volgens hem niet moet komen. Maar vooral ook omdat hij ja, een soort uh, warme, open karakter heeft en zegt... iedereen is bij, welkom bij mij, we maken Israël weer een, een trots land. Dus dat is uh, voor heel veel mensen uh, ja, heel aantrekkelijk. We moeten natuurlijk even zien hoe het straks echt loopt hè? In, het, uh, in het stembureau... als ze voor de keuze staan. Ja. Monique, hoe zit het dan op links? Want uh, Heeft links dan die trend en daarmee de boot gemist? Nou, links heeft de boot niet gemist. Ik denk de verhouding tussen links en rechts wordt niet eens zo heel veel anders. Alleen zie je dat rechts rechtser wordt en dat links meer naar het midden uh, schuift. Dus de hele, hele, het hele politieke spectrum verschuift wat naar de rechterkant. Heel opmerkelijk bijvoorbeeld de Arbeidspartij... Die traditioneel een heel uh, voor wie traditioneel uh, het vredesproces een Palestijnse staat, vredesbespreking een heel belangrijk thema is. Die hebben dat deze keer helemaal laten liggen. Die hebben zich helemaal gericht op sociaal-economische thema's, op de hoge kosten van levensonderhoud, op de hoge huren. Um, en dat, dat hier in principe belangrijke thema, hè, die, de, het conflict met de Palestijnen. Dat is maar heel weinig uh, aan bod gekomen in de campagnes. Er is één uh, politica, uh, Tipi Livni, die heeft een nieuwe partij opgericht. En die heeft dat als enige issue naar voren gebracht. Maar ik denk niet dat zij heel veel stemmers daarmee gaat krijgen. En je hebt natuurlijk de, de linkse partijen Meretz en de arabisch israëlische partijen die wel natuurlijk nog steeds praten... over een oplossing voor het Palestijnse conflict. Monique van Hoogstaten vanuit Jeruzalem. U hoort daar uitgebreid vandaag over de verkiezingen in Israël. U leest daar ook meer over op onze website, nos.nl. .no. En wie u al uitgebreid heeft gehoord vanochtend is Mino Remmers. Mino, um, ben jij er inmiddels achter? Want we hebben het vanochtend over het manifest gericht op jongeren... voor een baan in de techniek. Dat hebben we al vaker besproken. Waarom verkoopt een baan in techniek zo slecht? Ja, die, veel van de jongeren hebben het idee dat het vies werk is. Dat je dus, nou ja, je hoort, de lessen zijn begonnen. Het wordt op een enorm stuurwiel gehengst op dit moment. Uh, maar ja, leerlingen denken dat het niet interessant is, hè? Daarom kiezen ze er niet voor. Dat klopt. Ze moet, wat ik je vorige week heb gezien bij dat bedrijf, je moet het zien. En als je het ziet, dan word je enthousiast. En je moet zien dat de jongens ook van allerlei andere dingen kunnen. Dan alleen maar de standaard werkstukjes maken. maar dat je daar ook in projecten kunt werken. En dat, dat ook bij het bedrijf wordt gevraagd. Binnen het bedrijf wordt allerlei uh, dingen gevraagd. Samenwerken. En dat moet je wel kunnen. En die jongens zijn in eerste klas begonnen met uh, tien uur techniek in het vakcollege. Wat wij een doorlopende lijn vinden. En in tweede klas maken ze weer uh, kennis met techniek. En dan komen leerlingen uit de tweede klas. Die zijn gisteren met een zeepkist. Die maken hier weer een zeepkist. Breng ze in aanraking met techniek. En voor mijn paard zo mogelijk. Er wordt ook druk gelast op dit moment in de zwem van de Merwe. Hiervan het Regenstein in Rijssen waar we zijn. En jullie zijn de studenten. Derde jaar Derdejaars inmiddels. Waarom kiezen jullie wel voor techniek? Omdat we vooral met de anderen wouden werken. Dat kan hier, hè? Ja. Bij het vakleesje dat is ook een paar jaar nieuw. En dan gaan we dan... ja krijgen we eerst bijvoorbeeld tien uur. In de week krijgen we dan praktijk... In de eerste klas en daarna in de tweede klas 14 uur. En daar moet je een richting zoeken. Wat zou je willen gaan doen? Ik wil lastig worden. Ja? Ja. Is daar werk in? Uh, ja. ja. Als je geen nood hebt, heb je wel bewijs ja? van ook geen metaal. Nou, dat zegt meneer Wim dat er werk in is. Maar is er ook werk in? Nou is het wel zo dat uh, uh, er tegenwoordig zelfs uit het buitenland... Uh, mensen worden gehaald in de technische beroepen tot aan ingenieurs toe. Uh, bedrijfsleven uh, uh, uh, ja, is druk op zoek. Ze komen niet aan mensen. Dat klopt. Dat klopt. Ik heb één bedrijf in, in Almor, die heeft uh, tien mensen uit Polen gehaald... heeft ze gelijk weer teruggestuurd. Hij zegt, maar dit werkt niet. Ik moet mensen hebben uit Nederland. En daar is aardig genoeg voor. Alleen, dat is een probleem. Er worden in Nederland worden, uh, wel keuzes gemaakt, maar op een bepaalde manier. En mijn verhaal is altijd... Uh, en dat ben ik, blijf ik nog steeds voorstander van... je moet onmiddellijk die citetoets afschaffen. Want je moet kijken wat voor leerling staat voor je neus. Waar gaan de ogen van glinsteren? Waar gaan de ogen van glinsteren? En niet kijken, wat zou mijn familie uh, of de buren zeggen van uh, dat kan je dan niet doen? Je kunnen we dan niet naar een technische opleiding sturen. En daar moeten we vanaf. Jij gaat dus lasser worden. Uh, ik ja. heb je hebt wel een bedrijf op het oog. Waar zou je dat willen doen? Dat weet ik nog niet. Nee. Waaraan zou je willen lassen? Uh, ja, gewoon werkstukken bijvoorbeeld uh, ja, constructies en alles voor bepaalde dingen. En... Grote dingen, kleine dingen? Dat maakt mij niet uit. Dat, dat, weet, dat, ik niet dat uit. weet ik ook nog niet. Maar zo. een baan moet er wel in zitten, toch? Ja, een baan moet erin zitten. Kijk, zijn vader heeft een eigen bedrijf. Die is al met techniek opgegroeid. Dus hij heeft allerlei keuzes genoeg. Maar hij de input hier voor de andere leerling. Dat is het voordeel. Als ze allemaal zo enthousiast waren als meneer Wim... dan wist ik het wel. Dan hadden die bedrijven genoeg technische jongens. Maar ja, misschien heeft het land meer meneer Wim nodig. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou kunnen, ja. <laughs> Maino Remmers en meneer Wim, u hoort later meer van Maino. En zo dadelijk hebben wij voor u de update over de Australian Open. En een uh, verslag van uh, onze correspondent David-Jan Godfraver. Die is gaan praten met de moeder van uh, Alexander Dolmatov. De man die zelfmoord pleegde in Rotterdam.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 D66 en CDA willen enquête naar Vira en Britse vrouw ter dood veroordeeld in Indonesië. Goedemorgen, half negen is het, ik ben al Megens. Er moet een parlementaire enquête komen naar de problemen met de Vira... de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam en Brussel. Dat vinden D66 en CDA in de Tweede Kamer. De partijen willen weten hoe het zo fout kon gaan, zegt CDA-kamerlid De Rauwe. Als je kijkt naar het hele Vira-dossier, naar het HSL uh, Zuid-dossier... Dan gaat het vanaf het begin af aan grondig fout. En dat betekent dat de D66 en CDA besloten hebben om te zeggen... we willen de onderste steen boven hebben en we willen duidelijk hebben... waarom hier zo ongelooflijk fout is gegaan. Niet alleen de afgelopen weken, maar eigenlijk al de afgelopen jaren. Volgens de Rouwen moet de enquête vooral gaan over de aanbestedingsprocedure. De CDA denkt dat er destijds alleen is gekeken naar het prijskaartje... en niet naar de kwaliteit. En de schade loopt volgens de Rauwe intussen in de miljarden. De VVD laat inmiddels weten tegen zo'n parlementaire enquête te zijn. In Indonesië is een Britse vrouw ter dood veroordeeld voor het smokkelen van cocaïne. De vrouw van 56 werd vorig jaar gepakt op het vliegveld van Bali met een koffer vol drugs. Volgens de autoriteiten heeft de vrouw de doodstraf verdiend, onder meer omdat ze het imago van het toeristeneiland heeft geschaad. De vrouw zegt zelf dat ze tot de smokkel is gedwongen. Toen ze vastzat, hielp ze mee bij de arrestatie van drie andere Britten. Volgens het Indonesische OM had ze daarom een lagere straf verdiend. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. De bedoeling van Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de Eurogroep was niet unaniem. Spanje stond niet achter het besluit. Dat had niet te maken met de persoon van Dijsselbloem... maar met de verdeling van hoge EU-posten over de lidstaten. Spanje vindt dat het er bekaard vanaf komt. Voor Dijsselbloem had dat geen dramatische gevolgen, zei vertrekkend voorzitter Juncker... Bloem zelf wil snel aan de slag. Nou, we hebben gewoon ontzettend veel werk te doen. Dus we staan echt voor nog hele forse beslissingen rond het bankentoezicht. Uh, wij zijn natuurlijk in alle landen bezig met hervormingsprogramma's. Begroting moet op orde worden gebracht. En er zijn ook grote sociale problemen die onze aandacht vragen. Dus er is echt veel werk te doen. Parijzenaren werden vanmorgen wakker in een indringende gaslucht. Oorzaak is een lek in een chemische fabriek in Rouen, 125 kilometer verderop. Het lek ontstond al gisterochtend, zegt correspondent Ron Linker. Maar door de wind is het in zuidoostelijke richting getrokken. En in de loop van de nacht heeft het dus een enorm eh, gebied bereikt. En dus zo kan het dat het eh, hier ruim 100 kilometer verderop geroken wordt door de Parijsnaren. Eh, de brandweer is bezig om dat gaslik eh, te bestrijden. Dat is tot nu toe niet gelukt. Dus ik denk dat het nog wel even zal duren voor deze niet giftige odeur uit de lucht is. De gaslucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, zeggen de autoriteiten in Frankrijk. De Nederlandse supertroller Abel Tasman wordt mogelijk ingezet als een drijvende vriezer. Het schip uit Katwijk ligt al maanden in Australië aan de kade, omdat het van de overheid daar niet mag gaan vissen. De eigenaren hebben nu toestemming gevraagd om vis van andere boten te kopen, om die vervolgens aan boord in te vriezen en op te slaan. Het bedrijf benadrukt dat het niet van plan is om zelf te gaan vissen en dat inspecteurs mee mogen varen om daarop toe te zien noto in het Zeeuwse dorp Hoedekenskerken is deels verwoest door een grote brand. Brand brak rond half vier vannacht uit in een loods, zegt de brandweer. Het eerste deel, het voorste deel, is uh, nagenoeg afgebrand. Dat was een werkplaats, dus uh, gereedschappen, wat auto's, uh, dat soort zaken. En het ziet er naar uit dat het, uh, het tweede deel van de loods uh, behouden kan blijven.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 Awb verkeersinformatie In Zeeland kan het plaatselijk nog mist op zuid beveland Zeeuws-Vlaanderen. lokale wegen in het hele land zijn plaatselijk glad door sneeuwresten of bevriezing. Dan een greep uit de files, 150 kilometer in totaal. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 9 kilometer file daarvan... tussen Knoopend Empel en Zaltbommel. Het komt door een ongeluk en dat houdt ook de linkerrijstrook dicht bij Zaltbommel. Bij Amsterdam was eerder een ongeluk gebeurd, de weg is weer vrij... maar op de A10 ring Amsterdam met de klok mee richting Den Haag... staat tussen Schellingwouden en Duivendrecht 6 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een vrachtwagen op de rechterrijstrook bij Hendrik Ido Ambacht. Een 3 km file staat daarachter. 3 km file ook op de A28 Assen richting Groningen tussen Vries en Afrit Eelde. En op de A76 Heerle richting Geleen. Tussen Voerendaal en Geleen, 8 km file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nou, dat we gaan het hebben over de Open Australische Tenniskampioenschappen. Drie kwartfinale zijn er al gespeeld: twee bij de vrouwen, één bij de mannen. En eindelijk, eindelijk, eindelijk hebben we goed Nederlands nieuws. Marcella Mesca, hoera. Ja, ja, ja, ja, want het is toch heel erg leuk dat Robin Haas en Igor Seijsling. Uh, ja, vanochtend vroeg de halve finales hebben bereikt in het dubbelspel. Wonnen van het als uh, elfde geplaatste Spaanse duo Fardasco en Marrero. Uh, 6-4, 7-6, twee sets. En ja, staan nu voor het eerst in hun loopbaan zo ver in een Grand Slam toernooi. Spelen eigenlijk zelden dubbel. Uh, staan ook lager op de ranglijst wat betreft dubbelspelers. Komen niet eens altijd op hun ranking in een toernooi. Nou, bij een Grand Slam heb je... Een heel groot schema, dus komen ze erin. Beetje geluk met de loting, dat een paar uh, goed geplaatste teams eruit vliegen. Zij profiteren, spelen heel goed. Nu in de halve finale, nou dat is natuurlijk fantastisch. Ja, nou dan gaan we ook gelijk door toch? Hup, naar de finale, of niet? Nou, ze hebben nu toch wel een behoorlijk team. Ook een Spaans duo, Granoyers en Lopez. Um, die zijn geplaatst als derde. Die wonnen eind uh, 2012 ook de ATP World Tour Finals. Dus dat is echt een heel gerenommeerd uh, uh, dubbelteam. Dus dat zal lastig worden. Maar ja, ik denk dat Haas en Seizling uh, vrijheid kunnen spelen. Niks te verliezen hebben. En uh, ja, gewoon heel lekker staan te tennissen. De wedstrijd van de nacht, we gaan naar het enkelspel... Uh, was het Spaanse onderrondje bij de Mannen... tussen David Ferrer en Nicolas Almagro. Uh, Ferrer won uiteindelijk in vijf sets. Uh, maar uitputtingslag dus, werd dat slopen? Ja, en vooral de manier waarop. Want uh, David Ferrer, nummer 5 van de wereld... Uh, verloor de eerste twee sets met 6-4 uh, en 6-4. Speelde eigenlijk helemaal niet goed. En Almagro had de wedstrijd al in de derde set voor het oprapen. Serveerde voor de winst op 5-4. Ja, en dan krijg je dat bekende choken. Zenuwachtig, niet meer zo goed spelen als daarvoor. Nadenken van, goh, ik uh, sta dadelijk in de halve finale van de Australian Open. Nou, Ferrer slaat een paar ballen alles of niets. Pakt goed uit Wint die derde set. Wint de vierde set in een tiebreak. Een set waarin Almagro ook tot twee keer toe voor de winst serveerde. Ja, en nou ja, dan, dan, als je dan die vierde set verliest. na nou, zo vaak de kansen te hebben gehad. dan is het voorbij. 6-2-5 de set voor Ferrer. Maar ja, het, het, het was een wonder. zoals hij na afloop zei. van dat hij deze partij heeft gewonnen. En natuurlijk een beetje met dank aan de Almagro. Oké, okay, dan de vrouwen. Daar hebben Maria Sharapova uit Rusland. en de Chinese Lina zich geplaatst voor de halve finales. Eerst even naar die partij van Lina. Na, tegen Ratzwanska. Wat, wat was dat voor wedstrijd? Ja, 7-5, 6-3 voor de Chinezen... die natuurlijk al eerder goed heeft gespeeld bij de Australian Open in het verleden. Ze bereikt nu voor de derde keer de halve finale. Um, ja, het was een wisselvallige eerste set met heel veel servicebreaks. Nou, dat zie je wel vaker in het vrouwentennis. Uh, tweede set kwam Radwanska, de Poolse nummer 4 van de wereld, 2-0 voor. Daarna begon de Chinese Lee heel goed te tennissen. Ze wordt gecoacht door Rodriguez. Uh, de man die uh, jarenlang de coach was van Justine Henin, die natuurlijk gestopt is. Uh, ik denk dat dat toch wel een uh, goede set is geweest en uh, dat dat uh, Lee gaat helpen uh, het komende jaar. Ze is weliswaar al 30 jaar, maar toch. Uh, is zij een gevaarlijke outsider uh, voor de titel. Ja, en Sharapova Sharapova heeft niet zo heel erg haar best moeten doen, geloof ik, hè? Nou, wel haar best moeten doen. Ja, 6-2, 6-2. Maar weinig <laughs> games tegen landgenoten Makarova. Het, het oogt is, makkelijk, maar het, het dat is oogt, oogt niet. Heel makkelijk. Nou, uh, uiteindelijk wel. Tot 2-2 uh, waren het hele mooie games. Speelde Makarova uitstekend. Die had toch van Kerber gewonnen, van Bartoli. Vorig jaar sloeg ze in Australië Serena Williams eruit. Uh, goede tennister. Maar ja, Sharapova staat ongelooflijk goed te spelen. Heeft nu in vijf wedstrijden slechts negen games verloren. Nou, en dat is wel een record. Dus Sharapova in de halve finale tegen Lee. En uh, ja, bovenin moeten we nog uh, gaan kijken wie het uh, straks gaat worden. Um, ja, best. De kansen hebben daar Azarenka en Williams. Uh, maar die moeten morgen nog hun kwartfinales gaan spelen. Goed, nou, die wachten we dan af. Marcella Mesker, dank weer. De koningin bezoekt Brunei op het Zuidoost-Aziatische eiland Borneo. Het is een klein landje, steenrijk geworden door de olie. En dat hoort en ziet ook verslaggever Menno Remai. De olie stroomt hier zo ongeveer vanuit de grond... rechtstreeks naar de pomp. Overdreven natuurlijk maar bij een van de Shell benzine stations in de stad. Kost een liter benzine, schrikt u niet, omgerekend 30 eurocent. Maar die olievoorraden zijn eindig, dat weten ze hier ook. En dus wordt er gekeken hoe de economie diverser kan worden gemaakt. Ja, ja, ja. <laughs> en dus zie je op een marktje in de stad... veel mensen die hun eigen producten verkopen. Vis, groenten... Want niet iedereen werkt in de olieindustrie blijkt. Most of them zijn brunei people, Yes. Zegt Tom die is een uh, gids hier in het land leidt toeristen rond en vertelt dat dat ook precies de bedoeling is van de sultan: meer diversiteit. Um, part van de initiatieven van de sultan is to actually um, diversify the economy of Brunei away from oil and gas, so that uh, eventually when the oil and gas runs out in Brunei we will have some other vorm of uh, economic independence. Part of that will actually be involving things like agriculture, yeah. Yeah, so, that that will, so that we will not have to depend so much on imported food. Op de markt wordt groente en fruit verkocht. Ja? En waar je komt in de wereld, er zijn altijd Nederlanders. Ja, inderdaad, dat klopt, Wat ja. heeft u uh, gekocht? Uh, nou, eerlijk gezegd, het heet Finan Experts. Ja, u, u raadt het goed. Shell, denk ik dan ook. Ja, dat raadt u ook goed. Ja. Draait alles hier om olie en gas? Uh, ja, het, het grootste gedeelte van het inkomen van Brunei komt uit olie en gas. Ja. Toch hoor ik ook dat het zoals hier. ook wel een initiatief van de sultan is om de economie wat diverser te maken. Ja, dat klopt. En, uh, ja, al, het, al het eten in Brunei is gesponsord eigenlijk al door de, de staat. Dit kost niks, hè? Daar nee, kost niks. We hebben hier een dollar voor betaald. Maar. Daar, daar zit een subsidie op? op. Uh, alles, alles is een dollar hier en dat diverse maken van de economie komt ook aan de orde tijdens dit staatsbezoek. Want de top van een aantal grote Nederlandse bedrijven, zoals Philips, is hier aanwezig om te luisteren naar wat hier de mogelijkheden zijn voor hun bedrijf hier in Brunei. En die mogelijkheden zijn er wel degelijk, vertelt Ronald de Jong, lid van de raad van bestuur van Philips. Dat klopt. Wij zijn als Philips al anderhalf jaar in gesprek met de regering in Brunei... om te kijken of we bijdrage kunnen leveren aan de diversificatie van de economie. In concreto werken we nu aan het project om alle straatverlichting te vervangen... door energiezuinige straatverlichting. En om dat goed te kunnen doen, moeten we hier ook investeren in onderzoek, ontwikkeling en assemblage. En dat verschaft ook weer banen hier in Brunei. Willen ze ook wel? Want er wordt hier ook wel gezegd, ja, zolang er olie is... Nou, ze willen het zeker, omdat men zich hier terdege realiseert dat er een verantwoordelijkheid ligt die groter is en verder gaat als alleen de verantwoordelijkheid voor Brunei. Dus de sultan zelf en de regering zijn sterk gecommit om sustainability echt te bedrijven en te Wat laten dat zien? zien. Dat is zorgen dat je voorzichtig omgaat met de natuurlijke hulpbronnen die, die de aarde heeft. En olie is er daar een van. Tita. Majesteit Queen Beatrix of the Netherlands en ook op het allerhoogste niveau werd gepleit voor de Nederlandse zaak. Koningin Beatrix in haar toespraak tijdens het staatsbanket. For over 80 years Shell has been an important partner of Brunei's government. That cooperation increasingly covers a much broader field than just the production of oil and gas. Diversification of the economy without losing sight of the interests of people de environment and is one of the most Al meer dan 80 jaar via Shell een goede samenwerking met Brunei. En dat kan op meer gebieden in de toekomst. Al dus de koningin gisteravond in haar toespraak. Vandaag komen een aantal CEO's van Nederlandse bedrijven bijeen... om te praten met een aantal Bruneise ministers... over de mogelijkheden voor de toekomst. En een vanuit Brunei. Meer over dat staatje vindt u op onze website nos.nl. Toezicht op de eigen beroepsgroep, dat vinden advocaten prima. Maar alleen als het door de eigen groep gebeurt. Geen inmenging van buitenaf. Hoort u zo meer over? Eerste verkeersinformatie. Erwin Hart, vertel. Ik vertel, op de, uh, op de <lacht> Nederlandse wegen 160 <lacht> kilometer, alles bij elkaar. Het Zo'n bevel is het dan, hè? Ja, ja, ja. Nou, en, wil je alsjeblieft en... vertellen hoeveel files er staan? Ja, maar natuurlijk, natuurlijk Lara. Ja, natuurlijk. Um, er staan 46 files, 160 kilometer, alles bij elkaar... Daarmee is het een normale ochtendspits geworden op deze dinsdagochtend om kwart voor negen. En een uh, bijzondere file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar botsten vijf auto's op elkaar. Tussen Afrit Zin-Michels-Gestel en Salponnen staat 10 kilometer file. En de linkerrijstrook is dicht. Dankjewel. Goed. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen en Marcel Ooster. Vijf dagen nadat Alexander Dolmatov zelfmoord pleegde... in een Rotterdams detentiecentrum... weet de moeder van de Russische oppositieactivist... nog steeds niet wat er is gebeurd. En vooral ook niet waarom het is gebeurd. Correspondent David jan Godfoy ging bij haar op bezoek. Er hangt een waas van onduidelijkheid over de zelfmoord van Alexander. Sascha noemen zijn vrienden hem, Dolmatov. Hij zat in een cel voor afgewezen asielzoekers die op uitzetting wachten... terwijl zijn procedure nog niet was afgelopen... Er was een mysterieus afscheidsbriefje. En zijn moeder krijgt pas vandaag te horen hoe Sasha zelfmoord heeft gepleegd. Daarover en over andere dingen gaan we praten met die moeder. Ludmila Ronina. Het is een hele kleine flat in Karoljof, een voorstad van Moskou. Ludmila zit hier uh, in een hele oude stoel foto's van Alexander toen hij nog klein was. En het is een komen gaan van mensen die uh, hun medeleven willen betuigen. Die willen weten wat er aan de hand is, wat er gebeurd is, wat er zal gaan gebeuren. U heeft vandaag een brief aan koningin Beatrix geschreven. Waarom heeft u dat gedaan? Ik heb haar als koningin en moeder gevraagd... om me te helpen uit te vinden wat er met mijn zoon is gebeurd. Hij was mijn enige zoon. Het is een verschrikkelijke tragedie. Ik heb er geen woorden voor. Ik heb me in mijn ergste nachtmerries niet kunnen voorstellen... dat dit zou kunnen gebeuren. Ik hoop van harte dat de koningin me wil helpen. Ze hoorden het afgelopen donderdag. Twee van Sashas vrienden belden op. Er was iets vreemds aan de hand. Niemand kon hem bereiken. Ze zouden komen om alles te vertellen. En toen ze binnen waren, wisten ze het meteen. Sacha, zei ze, ik wilde het niet geloven, maar toch was het gebeurd. Er is een briefje openbaar gemaakt waarin hij afscheid van u neemt. Gelooft u dat hij dat zelf geschreven heeft? Ja, doe maar... oh. Ik weet zeker dat hij de eerste bladzijde zelf heeft geschreven. De manier waarop hij me aanspreekt, moeder, moedertje, dat is helemaal zijn stijl. Maar als je de volgende bladzijde leest, het waren in totaal zes blaadjes uit een klein notitieblok, dan rijzen er allemaal vragen. Sascha maakt dezelfde schrijffouten. Russia, Rusland in het Russisch, is geschreven met een A in plaats van een O. Zo'n fout zou hij nooit maken. Het was alsof iemand hem gedwongen heeft of dat hij onder druk heeft geschreven. Maar we hebben ook bedacht dat hij ons misschien een verborgen boodschap wilde sturen. Dat hij misschien heel zwaar onder druk werd gezet. De manier waarop de Nederlandse autoriteiten u behandeld hebben, wat vindt u daarvan? U weet zelf in zo'n situatie. Ik heb zelfs Weet u, ik ben in verwarring. Ik word voortdurend gebeld. Telefoontjes van de Nederlandse kant en mijn eigen Rusland heeft niet gereageerd. Ze hebben me vanuit Nederland gebeld en ook de Nederlandse ambassade in Moskou belt voortdurend. De Russische ambassade in Nederland heeft ook gebeld. Ik heb het gevoel dat ze met me te doen hebben, maar geen woorden kunnen hem terugbrengen. Maar ik ben geschokt dat er niemand in ons eigen land heeft gereageerd. Hij was slot van rekening een burger van dit land. Wat doet het ertoe dat hij een beetje anders was? Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft aangekondigd om deze zaak te onderzoeken. Heeft u er vertrouwen in dat ooit volledig duidelijk zal worden wat er is gebeurd? niet Dat geloof ik niet. Moeder van Alexander Dom Matoff. En David-Jan Godvaar, onze correspondent, ging bij haar op bezoek. Het is negen uh, minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ze komen de laatste tijd bepaald niet rooskleurig in het nieuws. Advocaten zijn erbij die over de schreef gaan... of bijvoorbeeld onderling ruzie maken. Hoe goed is het toezicht op die advocaten? Over die vraag verschijnt vandaag een onderzoek... van oud-raad van lid Rijn-Jan Hoekstra. Advocaten regelden tot nu toe dat toezicht zelf, met hun eigen tuchtrecht. Maar dat staat onder druk. Staatssecretaris Steven wil onafhankelijk toezicht invoeren van niet-advocaten. Eigenlijk buiten de sector tillen. Dat ziet de beroepsgroep niet zitten. Floris Banier, voormalig deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten... en oud-hoogleraar Advocatuur, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Um, ja, ze komen in het nieuws als het fout gaat. hè? Uh, onder andere, dit was fraude de zaak Moskowitz. Uh, is dat een terecht beeld? Gaat er zoveel fout? Nee, er gaat niet zoveel fout. Maar zoals in iedere beroepsgroep waar mensen werken, gaat er wel eens iets fout. En dat He maakt voor u uh, onafhankelijk toezicht <tus> niet noodzakelijk? Nou, aan dat toezicht kan wel iets verbeteren. Want uh, uh, ja. We werken met zulke grote hoeveelheden advocaten... dat het misschien wel wat professioneel aangepakt moet worden. Wat, um, wat, wat geeft u daarmee aan, meneer Bani? Dat het nu niet zo goed gaat? Dat het nou, dat geef ik niet ik, optimaal dat geef, is? Dan geef ik dit mee. De uh, orde heeft uh, al een paar jaar geleden het initiatief genomen om dat toezicht nog eens goed te laten bekijken. En daar ze nodig wat aan te veranderen. Dat heeft geleid tot uh, een rapport van de heer Dokters van Leeuwen. Een iets andere opzet met een toezichthouder boven de dekens die op dit nu toe de enige toezichthouders zijn. Dat zou een onafhankelijke en, derde moeten zijn, he, zei Dokters van Leeuwen. Van Leeuwen. Ja. Precies, ja. En dat, dat zou, dat, uh, uh, de heer Hoeksta onderzoekt nu hoe dat opgezet moet worden en kijkt hoe dat systeem zou kunnen werken. En dat zal nu uit in in het rapport van hem moeten blijken. Ik ken het rapport natuurlijk niet. Nee, wij ook nog niet, wanneer, wanneer. Maar, maar ziet u dat uh, zitten om ja. um, iemand aan te stellen... of een, een, een instelling wellicht die um, buiten de beroepsgroep onafhankelijk dus is... en op die manier toezicht houdt op die uh, beroepsgroep... of in ieder geval op de manier waarop de beroepsgroep zichzelf controleert? Nou, dat het sleutelwoord, dat nam u zelf in de mond, dat is onafhankelijkheid... Als er een onafhankelijke toezichthouder komt, wat wij in de advocatuur noemden, een systeemtoezichthouder... die kijkt of het toezicht goed functioneert, dan juich ik dat alleen maar toe. Maar? Ik hoor ook een maar. Ja, en ja, dat, ja, dat zit dan precies bij die onafhankelijkheid. Uh, meneer Teven heeft ook een nieuw systeem ontworpen waarin de advocatuur niet onafhankelijk is. Waarin er een toezichthouder komt, bestaan uit drie personen, niet advocaten, die benoemd worden door de minister... En, ja, waarbij de minister dus een stevige vinger in de pap krijgt. Oh, okay. U wilt geen inmenging van, van de overheid hierin? Dat wil, nee, dat is eigenlijk een internationaal principe... ook neergelegd in charters van de Verenigde Naties... dat een goede advocatuur in een land onafhankelijk van de overheid moet zijn. De overheid is tenslotte in bijna de helft van de zaken je tegenstander. denk aan alle strafzaken, daar is de overheid de tegenpartij. Ja. Als die dan nou mag gaan zeggen hoe je je zaak moet behandelen... dan blijft er weinig van een rechtsstaat over. Ja, dat hoort ook uh, bij de scheiding der machten? Dat hoort bij de scheiding der machten. Ja, maar bespeurt u toch ook niet uh, het tegenstand tegen, ook al is het een onafhankelijke, een, een derde, een toezichthouder? Nou ja, de, de, de enige tegenstand die ik tot nu toe hoor, komt van meneer Teven. Oh. Uh, uh, uh, zover, binnen de orde wordt hard gewerkt aan versterking van het toezicht. Ja. En ik zei al, dat is ook wel nodig, want met die enorm hoeveelde advocaten is het bijna niet meer mogelijk dat alleen een deken dat doet. Dat, ziet, een apparaat dat, ja, dat ziet de beroepsgroep dus zelf ook? Ja, absoluut, ja. Nou, en, en u zegt, van, dus Steven kan het zichzelf uh, makkelijk maken... door te zeggen um, dat wordt een volstrekt onafhankelijk iemand of instantie? Ja, hij, hij zou gewoon het voorstel van de woorden moeten overnemen. En ik begrijp ook niet goed waarom dat niet een kans krijgt... want ik vind het een, eigenlijk een heel goed systeem. Hm. Maar, maar waar is het nou fout gegaan? Want ik hoor u zeggen, er zijn enorm veel advocaten bijgekomen. Maar dat hoeft natuurlijk niet per se te betekenen dat, dat, dat de kwaliteit daardoor vermindert. Het wordt misschien wat onoverzichtelijker. Zit het dan ook in um, de opleiding van advocaten? Het, het leren van wat wel en niet mag? Nou, ik, ik hoop niet dat het fout gegaan is. Uh, het is zo, je hebt een systeem, het is een oud systeem... met dekens die in een lokale orde toezicht houden. Vroeger waren dat de wijzen van de stam, zeg maar. En uh, dat systeem bestaat in wezen nog steeds. En het functioneert verrassend goed, zegt dokter van Leeuwen. Die heeft dat namelijk als onafhankelijke adviseur onderzocht. Ja. Die was, hij was echt verbaasd hoe goed dat functioneert. En dat is ook zo, maar het is natuurlijk wel zo dat je als deken met een... Met het toezicht houden over zoveel advocaten, langzamerhand. In Amsterdam had ik er al een dag, daar kan het van tijd geleden. Ja. Je, moet het, je moet het professionaliseren. Je moet een bureau hebben waar een heleboel voorbereidend werk gedaan kan worden. En dat kan alleen als het een beetje op grotere schaal gezet Goed, wordt. Ja. En dan heeft. Ja, ja nee, het is mij duidelijk, meneer Banier. We zijn helaas door de tijd heen. Maar het, u, ja. uw, uw pleidooi is ons uh, helder geworden. Dank. Dank Floris Dankjewel. Banier, voormalig deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Vrijdagavond van 7 tot 8. Mangiare. Meester patiché Hans Heilo test warme chocolademelk. Het beste recept voor snack, het kookboek van het jaar... en een speurtocht naar de echte koek en zopie. Luisteren naar Mangiare. Vrijdagavond van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.